Beneden ons ligt de stad. Het is aan het eind van de dag nu. Daar is het plein. De grote kerk. De laatste restjes van de markt. En als je de rivier naar het noorden volgt. Tot aan die brug met die blauwe lampen. Ja die. En dan een stukje naar rechts. Dan zie je die 19e-eeuwse huizenblokken met rode daken. Met dat parkje. Met die spelende kinderen. Dat is het wijkje waar dit verhaal zich afspeelt. En in het straatje naast het park, drie huizen naast mijn boekwinkel, op vier hoog, daar woont een postbode, teus. En hij is de hoofdpersoon van dit verhaal. Hij zal zo de deur moeten openen, want die twee agenten die daar lopen, gaan bij hem aanbellen. En die hebben geen goed bericht. Maar laat ik bij het begin beginnen. Wie had er ooit verwacht dat de politie bij Teus voor de deur zou staan? Ik in ieder geval niet. Maar ja, in een jaar kan er heel veel gebeuren. Want vorig jaar, tijdens een ronde door de buurt, kwam hij Victor tegen. Kom, we gaan kijken. Daar komt hij al aangelopen. dag. nog. Meneer de post bouwde. Victor Jansen. Uh, Teus Groen, Postal Friends. Postal Friends? U, u ziet eruit als iemand die wel wat voor een ander over heeft. Uh, ja, dat hoop ik wel, ja. En u houdt van brieven? Uh, brieven? Ja, ja hoezo? Oh, als postbode. Oh, ja, natuurlijk. Ja. Ja. En ben, ben je al bekend met de organisatie Postal Friends? Postal Friends? Nee, dat is niet... Nou. Teus kende Postal Friends nog niet. Victor legde hem uit dat Teus brieven kon schrijven met een arm iemand in Indonesië... En dat hij met een klein bedrag per maand zo'n arm iemand kon helpen een beter bestaan op te bouwen. Dan help je een heel gezin, ja, eigenlijk een heel dorp, bijvoorbeeld maar een kwartje per dag. En, en dat lijkt voor hun dus wel een of een jute. Ik heb het hier over echt arme mensen, die niets hebben en de hele dag alleen maar droge reizen. Wat fijn. Ja lekker jongen. Oh nee, doe dat dan maar. Ja, goed. Er gaat weer een stukje goede hoop richting de derde wereld. Ik ga invullen. Je ja? tuin, Teun. thuis. Thuis. T-E-U. Teus. Thuis. Maar die, die brieven, moet dat dan per se in het Engels? Nee, nee, joh, nee, dat is Indonesië. We horen klappen goreng pisangoreng, die ik van door te spreken zeg maar wel een stukje Nederlands hoor. Vind je ze leuk. Ja, ja. En wat is je adres? Uh, adres, dat is binnenkant 24. En dus werd Teus twee weken later officieel de postal friend van Maria. Een alleenstaande moeder met twee kinderen op het eiland Java. En dat vertelde hij ook tijdens een lunch aan zijn collega's Willem. Misschien ook wel dat je. Wat, ik vind het echt goed dat jij dat doet, Thuis. Serieus. Ja, het, uh... oh, hoe heet u die kinderen? Uh, ze heeft een jongetje die heet uh, Boelan. En het meisje is met praten. Dat is een, wow. een vrouw. Een aparte naam, Dit is voor het goede doel hoor. Hij gaat gewoon met de correspondie. Ah, ja, die komen ja. natuurlijk vooral uit Polen. Ik ga je transporteren en dan ga ik het wel in het Nederlands doen gewoon. Want het en dan stuurt natuurlijk elke dag wat geld ja. Ja. Nou, niet elke dag. Hoor. Gewoon uh, één keer in de maand gewoon dan 25 jaar. Ik maar opbouwen. Ja, ik, ik stuur één keer in keer de maand Komt. gewoon 25 en dan, dan, dan, dan kunnen zij heel erg... Daar is dat heel veel geld namelijk. Weet je wat je ze moeten doen? Nee. Cassettepost. Serieus. Cassettepost. Ja. ja. Dat is helemaal niet zo'n gek idee, Thuis. Dat je het opneemt? Ja, cassettes. Dan praat je gewoon en dan hoef je dus niet te schrijven. Oekraïne, daar heb je ook een hele mooie vrouw. Scheid. Thuis was sowieso nooit een echte schrijver geweest. Meer een lezer. En dus kocht hij een recorder en cassettes en maakte zijn eerste opnames voor Maria. Hoopt uh, hij? hij woont. Dan moet je wat zeggen. Nee, Maria, nee, nee. Dit, dit is mijn moeder. Ha, haal dat ding eens heel snel bij mij vandaan. Zet uit. Zat hij uit? Ja, nu staat hij uit. En als je iets over mij zegt, zijn dat wel aardige dingen? He? Dat we ja, het zo nou gezellig maar... hebben met z'n tweetjes bijvoorbeeld? Hm? Zeg dat maar, zeg maar. Ik woon bij mijn moeder nee, mam, dat... en ik heb het ontzettend reuze gezellig gemaakt. Mama, zo mijn... weet het niet. Mam. Nee, uh, wil jij misschien een lekker kopje thee? Ja, ja. nou, vooruit de nummer is toen tegen je. Hallo, Maria. En... Uh, hallo, Maria. Ik ben de teusgeroen. Ik ben 54 jaar en ik uh, woon op twee zolderkamers boven mijn moeder en ik sta nu op mijn kamer en ik sta voor een klein raampje en dat doe ik nu open en als ik nu naar buiten kijk ik hang mijn hoofd nu buiten dan uh, zie ik kinderen spelen op het uh, schoolplein hier uh, schuin tegenover verderop is het uh, de, de toegangshek van het, van het park uh, er rijdt een uh, oudere mevrouw op een fiets nu voorbij met een paarse fietstas achterop En uh, Nou ja, ik ben dus postbode. En ik, ik breng de post rond in postcodegebied 19. Hier in de stad. En, uh, daarbuiten dus niet. En ik kom daarbuiten ook eigenlijk niet. omdat. Uh, nou, maar dat heeft met het verleden te maken. Dit hier is allemaal post die ik niet uh, kon bezorgen. Het is echt een hele stapels post. Uh, allemaal kaarten en brieven. En... en uh, die lees ik dan eerst allemaal even. Ja, ik weet wel dat het eigenlijk niet mag. Maar ja, ik vind het toch wel zonde als ze voor niks uh, zouden zijn gepost. Dus ik bewaar ze heel goed. Uh, anders worden ze uh, ongehoord weg, uh, weggegooid. Um, hier hangen allemaal anzichttaarten op de muur. En het, het zijn er ongeveer 134. Uh, precies. Even kijken. Die, dit zijn allemaal mensen die boos zijn, ja. Dan ben ik weer blij dat ik die niet af heb geleverd. En soms zitten er ook hele mooie brieven tussen. Deze bijvoorbeeld hier, die, die heb ik hier opgehangen. Omdat ik hem zo mooi vind. Die is, die is van een meneer uit Canada. Die en, In de oorlog hier... En, die, ja, ik, ja, ik... Ja, ik kom. Nou, ik zet hem even uit. Theus stuurde zijn eerste cassette op. En een maand later kwam er een brief terug. Dus ze hebben het ontvangen? Ja, en ze waren heel blij. Maria schijnt er heel blij mee geweest te zijn. En, uh, de, en, en ze hebben zelfs een, een tekening van uh, Merpati hier meegestuurd. Moet je kijken. Die Maria is natuurlijk een alfabeet. Mooi toch? Nou. Vind je niet? Het is niet een echte van Goog vind je wel? Nee, maar het is een kind die, die dit getekend gaat heeft. Het Gaat natuurlijk om dat je aan die kinderen gaat of niet? ja ik heb er al aan. Ik hou nu al van Goh. Nou, dit zijn ze. Hm. Ja? Ze lijkt zo van de no kalender geknipt. Mooi hè, die kleur. Ja. Ja. En is er geen vader? Nee, nee dat is zo erg. Die is, die is omgekomen in de fabriek. Omgekomen in de fabriek? Ja, hoe? Dat weet ik niet precies. Dat heb ik nog niet verteld. maar. Oh, zielig. Ja, het is heel erg. En het is een zei... het... dus weduwvrouw. Ja, hè? maar met twee kinderen, man. Nee. Misschien was jij zelfs al wat ouder. Ja, dat denk ik ook. En dan op Java. ja. Teus kreeg de smaak van het opnemen behoorlijk te pakken. Dat gebeurde alleen binnen, hoewel, soms ging hij ook met de recorder uit het dakraam hangen. Op dit moment is het vier uur in de ochtend. De vorige dag is helemaal uitgedoofd, en de nieuwe die kan beginnen. En ik hoor wat vogels op de achtergrond. Luister hoor. Ja, heel ver weg, maar ze we zijn er wel. En op een dag ging je met zijn recorder ook echt naar buiten. Het is nogal gehorig hier. En nu ga ik naar buiten. Het is een beetje bewolkt, een beetje blauwe lucht. Daar sta ik dan. Links zie ik de school. Rechts kan ik naar het zon. Het is nu, even kijken, kwart over zeven in de ochtend... En wat je nu hoort, dat is de eerste internationale trein van vandaag. Die gaat helemaal tot in Parijs. En als er iemand hier naar de bc gaat, dan komt het zo hier naar beneden. Als het even kon, trok Teus na zijn werk op uit om zoveel mogelijk geluiden te vangen. Wauw, ik zit nu lekker in het park. Op een leuk groen bankje. Het is een beetje fris, maar ook wel lekker. En ik hoor op de achtergrond en ik heb mijn ogen dicht, hoor ik... Uh, de zee. De zee, zul je zeggen. <laughs> dat kan toch helemaal niet? Nee, dat kan niet. Het zijn de auto's op de snelweg, maar ik hoor de zee. Toen ik klaar was gingen we vaak naar zee. En het allermooiste geluid wat ik ken is een vlieger in de wind. En uh, dit is de brug over de rivier. Daar rijdt uh, tram 3 overheen. Daar ga ik eigenlijk nooit meer mee, want het heeft met vroeger te maken. Kan ik kan me niet veel van herinneren, want toen was ik nog heel jong, een jaar of acht of zo, zo'n leeftijd. Komt er nog een aan? Oké, okay, nou kan hij. Dag Maria. Niet te dicht op. Nee. Dag Maria. Ik ben de moeder van Teus, en Teus heeft mij gevraagd iets te vertellen over de jeugd van Teus en zijn vader. En hier lopen we bij de school. De kinderen moeten zo beginnen en zijn nu nog even buiten aan het spelen. Er zijn twee kindjes aan het vechten. Dat mag eigenlijk natuurlijk niet. Oh, dan komt hier juffel tussen. Hij was nooit heel avontuurlijk. En het liefst speelde hij binnen met Lego. Of hij las een strip. Of boeken over ontdekkingsreizen. Ik ben nu in het uh, zwembad. Het is heel vroeg in de ochtend. Uh, ik ga een half uurtje baantje zwemmen. En uh, dat is heel fijn zocht want dan is het uh, lekker rustig. Dan zijn er nog niet veel mensen. Luister maar. Harry, de vader van Teurs, was juist altijd onderweg. Hij was vertegenwoordiger in dameskousen. Amerikaanse dames. Ja, ik ben toch aan het vertellen. Amerika, ja. Stop maar. Oké, okay, nou kan hij, ja, hij loopt. Harry... ...had in de keuken een kaart hangen met allemaal rode spelden waar hij heen ging. En blauw, daar was hij al geweest. Uh, ik ben nu aanbeland uh, aan de ene kant van de, de grote avenue die dwars door de stad loopt. Uh, deze kant tot hier is het postcodegebied 19. Uh, als ik nu het, uh, het voetpad over zou gaan dan zou ik uh, terechtkomen uh, in het postcodegebied nummer 18. Het is druk, er komt nu een tram langs, een rode auto... Toen is hij bij Katwerk op een telefoonpaal gereden en bij die slag was hij meteen dood. Kijk, hoor je het? Dit is het. Het is een marmeren grijze steen met mooie oude zwarte letters. een Beetje groen uitgeslagen door het weer. En er staat Harry Franciscus Groen. En we hebben deze plek voor 76 jaar. Dat is twee keer zoveel als je oud geworden is. En hieronder is nog ruimte voor mijn moeder. Teus was ontroostbaar. En durfde eerst het huis niet uit. Ja, dat schijnt zo. Maar later ging dat wel. Als het maar niet te ver was. En nu doet hij alles binnen onze postcode. Anders raakt hij in paniek. Ja, maar alles is verder goed hoor. Ik, uh, we hebben alles, dus maak je over ons maar geen zorgen, Maria. Waarom zou zij zich zorgen over ons moeten maken, teus? Het is toch juist de bedoeling dat wij ons zorgen om haar maken? Qua geld en zo. En dit was de dag dat het zo regende. De dag dat hij aan ontmoette. Nou, nu maar even schuilen dan. Want, oh. Oh, oh hallo. hallo. Ik zit even uit. Oh, het is ja, ben je van de radio? Uh, nee, ik neem geluiden op voor, voor iemand uh, van Maria in uh, Java. Oh, oké. Okay. Nou, succes ermee. Ik ga even een duik nemen. Nou, succes. zet <lacht> er maar weer aan. Dit was een mevrouw die komt uit haar deur. Ik sta in haar... Oh. Hey, um, ik ben er weer, want um, jij bent toch de postbode? Maar dan zonder kostuum nu? Ja, ja dat klopt, ja. Ja, ik wist het. <lacht> ik ben uh, Aleide. Oh, hallo. Ik ben Teus. Hallo, Thuis, de postbode. Ja. Nou, ik, ik uh, uh, moet er even door. Voor wie neem je op? Uh, nou, voor Maria in, in, in Java. Oh nou, dag uh, Maria in Java. <laughs> dag Thuis. Okay. Dankjewel, leuk. Dag. Nou, dat is grappig. Die mevrouw komt zo uit de, uit de deur en uh, ja, gaat je meteen toespreken. Dat vind ik heel leuk. <laughs> Alida heet ze. Mooie naam. En zo waren er een paar maanden voorbij gegaan... ...sinds Teus lid was geworden van Postal Friends. Heer Groen. Heer Groen. Daar, Thij. Hey Victor, meneer Jansen. Sector, ja. Slecht nieuws. Slecht nieuws? Ik neem aan dat je het al hebt gezien op televisie of niet? Nee, ik heb niks gezien op televisie. Want... Java. Java? Java ligt zie... helemaal onder water. Tsunami. Java? Ja. Oh god, en Maria en... Nee, de... Meteen allereerst. Maria en de kinderen maken het Goed. Dat is een pak alles. Ja, maar, dat, maar dat dorp dat is natuurlijk. Ja? Is, ja, is? Ja, dat is de reden waarom ik nu langs Ik heb daar. Bomen vliegen als muzieverhoudjes uit de grond. Als ja. Is het zo Is, ja. het zo? Ja, ja. is alles weg nu? Ja, ja, de infrastructuur is niet meer, joh. werkt niet meer. Er voedsel. Uh, huizen... Wat, wat, wat, en, wat moet dan met het formulier nog? Ja, dat is de reden waarom ik dit nu persoonlijk langs breng, Zodat we kunnen laten merken dat we achter ze staan. Dat we ze steunen. We doen extra wat geld ja, ja, ja, ja. Door... En, en het hoeft helemaal niet veel te zijn. Nee. nee gewoon 50 of 100. Euro. Ja, wat je kan missen. Maar ja. als ze maar weten dat we achter ze staan, ze steunen en dat we er voor ze zijn. Ja, natuurlijk, dat is wel heel belangrijk. We zijn er voor ze. Ja. Ja, nou, Heel goed. Maar, maar nou is mijn probleem op dit moment dat ik niet uh, zelf langs kan gaan. Omdat ik. Nou ja, nee, dat, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Daar hebben we profies voor. En die hebben daar echt een. Die moeten er keihard aan het werk. Ik, ik, ik, Dingen gezien. Help ja. foto's dan. Ja, ja. Het dit is, dit is niet menselijk. Dat er daar voorbij drijft in een rivier, dan. Uh, dit is zo heftig. Ja. Maar we gaan hier bij de pakken neerzitten. Dat is waar nee, ik nee. hier ben. We moeten ja, steunen. Ja, Als jij dat formulier invult, dan weten ze dat we achter ze staan. Ja. En dan, dan kunnen we ze helpen met tenten eten. Ja. Moet houden, dat moeten we. Ja. Dat moeten we. Maria, ik. Uh, ik weet het van de ramp. Ik ben er ontzettend van geschrokken. Ik wil je adviseren om nu vooral rustig te blijven. Het is nou eenmaal zo dat de situatie is zoals die is. En dat moet gewoon weer worden zoals het was. Dat kan niemand alleen, ook ik niet. Maar ik ga wat verzinnen. Voor jou en voor alle andere mensen uit jullie dorp. En, eh, voor nu kan ik u alleen maar het allerbeste wensen. Natuurlijk ook voor Bulan de Meerpartie. Namens mij heel veel steun. Thuis. Nog diezelfde nacht bedacht hij tijdens het wakker liggen een plan. En twee dagen later was hij er helemaal klaar voor. Droge voeten voor Java? Ja. Heb je nou allemaal postletjes gemaakt? Flyers. Ik ga een actie opzetten voor Maria en haar dorp. En wat zit er in die tas? Dit? Is dat niet een beetje Maltese. Nee, dat is niet mal. Maria is onze familie in Indonesië, hoor. Nou, dat lijkt me toch niet. Nou, dat lijkt mij wel. Ik ga nu naar buiten. Met een grote tas en een stapel flyers onder de arm, liep Teus regelrecht op mijn boekwinkel af. Maar toen hij er bijna was, ging hij er met een heel grote boog omheen. En pas na een uur rondjes lopen kwam hij eindelijk de winkel binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ik ken u. U bent de postbouwer. Ja, dat ben ik. Ja. ja, god dat u dat ziet zeg. Zonder mijn uniform. Ja, wat kan ik voor u doen? Uh, nou, ik, ik ken mensen in Java en die is nu overstroomd. Ik weet niet of u dat gelezen hebt. En, uh, die mensen wil ik heel graag helpen. ik, uh, dus ik ben een, een buurt uh, zeg maar, goed doel aan het opzetten. En ja. dan heb ik potten gemaakt, spaarpotten. Uh, Droge voeten op jaar, Ja, ja. ja dit, dit moet ook een voet voorstellen. Oh, een voet. Ja. Ja. Uh, oh, toe. ja, nu zie ik. <laughs> ja, Zelf gemaakt, is, denk ik. Ja, ja. ja. ja het hoop Ik heb er zeven gemaakt, dus uh, de buurt kan... Uh, dan doneren, zeg maar. Zal ik hem hier een week neerzetten anders? Nou, als je dat zou is... wilt doen, heel graag. Ja, heel goed. Ik heb ook flyers, die, die, uh, waar, waar wat achtergrond heb. Maar kijk, dit zijn Maria en de kinderen waar ik... Hulan uh, en... Merpati. Ja, ja. Dat zijn daar uh, heel aparte namen in, in die landen. Ja. Heel aparte namen. Nee, nou, ja, dat is goed. Dat leg ik je in, Nou, dat uh, stel ik op prijs. En volgens mij willen ze dit bij de biep ook wel. Denkt u? Ja. ja als je Onze dit je wel op wel verhaalt, er... Zeven. Uh, nou, moet je bij de biep proberen? Of, uh... ja. ja. Turkse kleermaker in de buurt. kleermaker, ook goed idee. En voor Teus er erg had, stonden er opeens nog zes andere kleivoeten in de buurt. Bovendien had zijn actie tot gevolg dat hij door allerlei mensen op straat werd aangesproken. Hé hey, Teus. Hé hey, Buurman. Ik heb wat voor je. Een tientje. Oh. Ik kom maar aan. Ja, leuk. Ik kom maar aan. <laughs> nou, dus... Uh... O, hey. Oh. Oh, hallo. Hey, jij bent toch iemand van de radio? Ja, ja. Ja, dat ja, leuk. Ja. Ja. En van die, um, die kleivoet voor Java? Ja, dat, dat zijn mijn spaarpotten ja, voor, voor het goede doel. Ja. Heb je zin om een kopje koffie te drinken? Uh, ja, dat is goed. Waarom Dan, niet? Dan gaan we er nu uit. Is het deze hand? Ja, ja dat is goed. mijn. Altijd. Mijne ook? Oké. Ja. Oké. Okay. De kleivoet waar Aleide op doelde, stond in de bibliotheek waar ze werkte. Dat vertelde ze bij een cappuccino. Teus dronk een gewone kop koffie. Ze hadden het over mooie geluiden. Teus liet horen dat als je heel hard in een kopje koffie roert... en dan met je lepeltje op de bodem tikt... dat het geluid steeds hoger wordt. Hoor je het? Ja, hoor je het? ja ik hoor het. Hoe gaat het nou? Dat ja, weet ik ook niet. Een week later haalde Thuis zijn droge voeten op. En er stond er natuurlijk ook een op het postkantoor. Beste Maria, wij zijn dus collega's van Thuis. En met de collega's en Marjan, dat is mijn vriendin dan weer. Maria, mijn ouders hebben de watersnoodramp van 1953. Ja, ja, ja, dat is een verschrikkelijk nou, Dit is voor Maria. Hou je eigen rampen even bij je, zeg, alsjeblieft. Ja, en ik heb ook nog zeep meegenomen en... T-shirts voor je kinderen, uh, ja met sponsbob erop. Bob, ja. Ja, dat vond ik wel toepasselijk met de watersnoodram natuurlijk. Nou, hartelijk dank Frans en Willem, uiteraard ook. Ik vind het heel tof dat jullie hebben meegedaan. Nou, als je wat voor een ander kan doen, dan zal ik het niet laten. Dat... Oh, ja. ja, als jij iets voor een ander kan doen. Ja, maar Willem. Ja. Ja, ik zou dat nog wel een kopje koffie lusten. Hm? Ik ook wel. Jullie ja. ja. ja. willen een kopje koffie allebei? Ja, graag suiker en melk. Na het postkantoor haalde hij zijn voeten op bij mijn boekwinkel, de bakker, de bloemist, de muziekschool... en de Turkse kleermaker en zijn vrouw. Ieder dubbeltje helpt. Zo is het. Als het maar van je hart komt. U zegt precies wat ik ook denk, als het maar van je hart komt. En de allerlaatste voet was die van de diep. Maria, namens de bibliotheek aan het Javaplein... hebben wij 137,83 cent opgehaald. Van harte... Dat Nadat hij alle voeten had opgehaald, meldde hij zich met het geld bij Victor van Postal Friends. Postal Friends, hallo. Hallo, uh, thuis uh, de postbode. Ah, kom binnen. Ja. Hey. hey, Nou, hier is het geld. Wauw. Wow. Nou, ik weet zeker dat hij heel goed weg gaat komen. Ja, en doet. En. Dit is een rubberboot voor vier personen, dat heb ik, heb ik erbij gedaan. Een rubberboot? Ja, de, de pillen liggen nog thuis, uh, maar die, die kom ik nog brengen. Maar zo, uh, ja, zo draait het ook al. Het is op zich heel goed bedacht. Ja, omdat ja. jij zei dat het zo'n goede actie was. Met de droge voeten, dat, dat, dat, ja. dat is een hele goede actie. Ja. Maar ik, ik denk echt dat dit iets te zwaar is hoor. Denk je? Ja, dat ze meer dan geld hebben, dat ze zelf kunnen kiezen wat ze nodig hebben. Oh, dat ze daar, daar zelf een rubberboot Nou Ja, ja. bijvoorbeeld. Oh, maar echt, echt hartstikke bedankt. Echt, ik weet zeker dat dit heel goed terug gaat komen. Ja. Dankjewel. Heerlijk. <laughs> nee, ja, bedankt. Nee, jij ja, bedankt. Nee, jij bedankt. Fijne dag. Uh. Ja, hetzelfde. Uh, Maria stuurde via Postal Friends een bedankkaart. En Boelan en Merpati hadden er een tekening bij gemaakt. Eén met veel water en kromme palmbomen. En de maanden daarna bleef het gelukkig rustig op Java. Inmiddels was Teus een bekende in de buurt geworden. En daardoor werd hij voortdurend op straat aangehouden voor een praatje. In een oh, een hele grote sterke man. Dus als, hij, als ik uit school kwam dan ging naast hem hangen en zei hij, pap heb je nog een goede mop? Nou, dan stond mijn moeder uit Delft een beetje preuken. Nou, nou, nou, nou, nou. die jongen is pas zeven jaar hoor. Ah, ze mijn vader, al zo. hij kan al op een bierveeltje. En sinds het kopje koffie ging Teus ook vaak even langs bij Aleide Voor de gezelligheid... Hé, hey, thuis! Wat gezellig! Of om een verhaal op te nemen wat Aleide voorlas aan de kinderen in de biep, dan kon hij dat opsturen naar Boelan en Marpati. Het spookuur. Sophie kon niet slapen. Een heldere manenstraal viel door een kier in de gordijnen. Hij scheen precies op haar kussen. De, andere kinderen de tijd als... vloog voorbij, totdat hij op een dag ineens volledig stil leek te staan. Maria. Maria. Uh, mijn moeder is dood. Ja. Ze zat voor de televisie te kijken. en uh, Nou ja, ze bleef maar kijken. En ze bewoog niet meer. Op de begrafenis waren heel veel mensen. Vooral veel mensen voor Teus... en wat familie uit het oosten van het land. Na de begrafenis... Sprak Thuis steeds vaker af met Aleide. En op een dag liet hij voor het eerst aan iemand zien waar die woonde. Ja. welkom. Hier is het. Jeetje, Thuis. Ja. Wat, wat, wat is dit allemaal? Nou, dit, dit is een verzameling eh, onbezorgde post. Alles wat hier staat. Thuis, dit, dit. Dit is gestolen. Nou, gestolen. Ja, officieel wel, maar. Ja, ja, officieel wel, ja. Nee, maar anders dobbert het ook maar ergens zo in de ruimte. Misschien dobbert het zomaar in de ruimte. Nou, ik, het moet toch een plek hebben en ik geef het een plek. Op jouw eiland? Op mijn eiland, ja, zo. Maar ik ga er heel voorzichtig mee om. Kijk, dit zijn mijn bijvoorbeeld... dit, dit is heel interessant, dit zijn allemaal brieven van mensen die boos op hun ex geliefde waren. En ja. dat, daarom is het eigenlijk maar goed dat er sommige van die brieven niet aangekomen zijn. Nou, is... oh, maar. En deze... deze? Nee, kijk, dit is heel, dit is heel fijn. Vind ik heel prettig om naar te kijken. Zijn brieven en tekeningen van kinderen. Die hebben uit weer plaatsgegeven. En een god. Er zijn kinderen die echt... Zee, heenlijk... Ik zie echt wel dat je dit heel erg lief bedoelt. Maar... Maar? Ja. Als iemand hier ooit achterkomt, dan... Wat dan? Dan ben je een crimineel. Nou, crimineel. De... Denk je? Ja, dat denk ik, ja. Dus ik neem toch ook niet zomaar boeken mee naar huis van de bibliotheek? Ja. ja, nee, dat ook. Ja. Begin december kwam Thuis nog bij mij in de boekwinkel langs. Of ik iets voor hem kon doen. Een, iets over de tekeningen die ze al gestuurd ja. hebben. Dat zou heel mooi zijn. Ja. ja. Okay, ja. Dag, Boelan en Merpati. Hier spreekt Sinterklaas. Wat een hele mooie tekeningen hebben jullie gestuurd. En ik wens jullie heel veel succes daarop Java. Halverwege december had Teus samen met Aleide de etage van zijn moeder opgeruimd. En binnenkort zou hij van Zolder naar beneden verhuizen. Oké, okay, dat spreekt de over deze Wat? Huh? Ja, dat je vanaf januari niet meer al die post mee naar je huis neemt. Oh, oké, okay, ja, dat is goed. Oké. Okay. Teus? Ja. Vol, volgens mij zijn we je postcodegebied uitgelopen. Oh ja. Ja, ja, ja. En? Eh, uh, nou, ik voel eigenlijk niets. Oeh. Nou, voor voel mij eigenlijk heel ja. lekker. <laughs> Zullen we nog een stukje ja. verder lopen? Ja, ja, waarom niet? Ja. <laughs> Oeh. <laughs> ik kom wel kijken hoor. Waar? bij je post, of je, je niet-post, die je niet oh, kan hebben. Ja, ja.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 Oh, jij is er Ehm. Um, bent u meneer Groen. Ja, dat ben ik. Goedemiddag. Hallo. Klaar ben dit? dit is mijn collega. Ben Thuis Groen? Ja. Nee. Goedendag, Michel van de politie. Hallo. Goedemiddag. Uh, meneer Groen, ik geloof dat wij een vervelende mededeling voor u hebben. Um, dan gaat het over de post? U was op de hoogte? Nou, ik heb wel een klein vermoeden uh, waar het over gaat. Ja, het spijt me heel erg, want ik. Even... Wat heb je dit? Dit. Nee, ja, maar dit zijn mijn bandjes aan Maria. Hoe komt u daar nou aan? Groen, de organisatie Postal Friends bestaat niet. Bestaat niet? Hoezo? Bestaat niet. Postal Friends bestaat officieel niet. U bent niet de enige meer Groen, die is opgelicht. Heel veel mensen hier in postcode gebied. Maar Maria, weet Maria? Maria, bestaat ook niet. Uh, bestaat niet? Maria, ik weet dat je niet bestaat. Maar ik wil je toch even bedanken. Voor alles wat jij voor mij betekent. Je hebt mijn leven absoluut meer horizon is zo'n gegeven. Ja, dat is het geloof ik. De wereld is ja. zoveel groter en mooier geworden. Dank je wel. Dank je wel. En veel liefde aan Bulan en Merpati. Teus. Dit was Cassettepost met in de hoofdrol Marcel Musters. Daarnaast speelden mee Kitty Coubois, Tigo Gernand, Eva van der Gucht, Nico van der Knaap, Bas Grevelink, Nathan Vecht en Isol de Hallesleben. Script, regie en montage Chris Baiema, muziek Christiane Roo. Cassettepost kwam tot stand dankzij de open woordenregeling van het Mediafonds.